Bondskanselier Merkel gaat ervan uit dat de Duitse regeringspartijen donderdag instemmen met het Europese noodfonds. Binnen de regeringspartijen CDU, CSU en FDP vinden een aantal fractieleden dat Duitsland te veel opdraait voor de Griekse schulden. De linkse oppositie heeft gezegd dat als er geen grote meerderheid komt, dat wat hem betreft het einde betekent van de coalitie. Op de Duitse televisie zei Merkel verder dat er geen alternatief is voor het noodfonds.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 Het weer, plaatselijke kans op mist, verder toenemende bewolking en lokaal valt een spat regen. middagtemperatuur ligt tussen 18 graden op de Wadden en 22 in Limburg. Dit was het NOS Journaal. Dit is Dennis Mooi van de ANWB. In de Randstad vooral vertraging op de A4 naar Amsterdam tussen Leidschendam en Zoete Wouden rijndijk 6 kilometer. Aan de andere kant op zat er 5 A7, Dam tussen Purmerend Noord en Weide Wormer ook 5 kilometer. En op de A9, Amstelveen-Alkmaar, is een ongeluk gebeurd. Bij de afrit Haarlem-Zuid zijn alleen de in- en uitvoegstrook open. De drie rijbanen richting Alkmaar zijn afgekruist. En dat levert nu nog een file op van 3 kilometer. A9, Alkmaar-Amstelveen, tussen de knooppunten Rotterpolderplein en Raasdorp, 4 kilometer. Dat is gewoon de dagelijkse file. En de A12, Den Haag-Utrecht, tussen Zevenhuizen en Reedijk 5. A8.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 Zonnetje hier in Zonvoort uh, Betekent ook heel veel zonnige muziek Vanmiddag tussen 2 en 5 bij Zonvoort Op zaterdag Trini Lopez dat was het eerste met Eva Head hammer Speciaal gedraaid voor Pieter en Ankie. 45 jaar getrouwd Van harte gefeliciteerd namens En, en 50 jaar samen en 50 jaar samen. Van harte gefeliciteerd namens CFM CFM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 Rond de klok van kwart voor uh, v, uh, drie krijgen we bezoek. Of het een uh, auto aangespoeld. Ja. Heb je het gehoord? Hans Zandbergen komt langs uh, van het YouTube Museum, want er schijnt een auto aangespoeld te zijn op het strand. En die gaat ons daar alles over vertellen. Daarnaast natuurlijk veel uh, lokale activiteiten uh, dit weekend en wellicht ook uh, volgend weekend. Dus luisteraars, ik zou zeggen, blijft u luisteren naar veel muziek en veel uh, zonneschijn. En als de zon maar schijnt. Als de zon maar schijnt. Als de zon schijnt. Nou, is het gelijkfeest? is een gelijk feest. Is helemaal goed. Ja, feest? Ja, het zit. Lek vol en gaan genieten dit boven Als die de hemel staat, is het net of alles binnen gaat. Alles ziet er anders uit als de zon schijnt. Iedereen komt met zijn winter slaap, door die mooie rode koperen kraak. Alles ziet er anders uit als de zon schijnt. Niemand is zich niet van kwaad bewust.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 Licht, en de bakkerstroom.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 We we terug naar 19?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 En morgen staat natuurlijk geheel in het teken van de Chantikoren. Het alle onbekende Chantikoren aan zee liederenfestival zal dan voor de 14e keer Zandvoort weer doen bruisen. Op vier locaties in het dorp, Kerkplein, Dorpsplein, Gasthuisplein, Haltestraat tegenover Lal en Hardy, de ondernemer van..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 daar Daken van ons dorp galmen. Kom en hoor, maar zing vooral mee. Een dus... mooi cultureel weekend, dus in Zalfoort. voor alles te doen. Heerlijk. Gaan we dan naar de jaren 60, of de Jaren 60. Gaan we okay. doen met de Archies. En Sugar Sugar. Sugar.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 en kei zwaar beschadigd. Uh, de oploffing uh, is waarschijnlijk de oorzaak van de harde knal die daar in Zeeland te horen was. Zo? Ja. De Zeeland in rap en roer? Dat was even schrikken hoor, voor uh, al die mensen daar. Uh, en het gebeurt daar allemaal ah, aan de kust. Pure Bluff. Ja, bluf, aan ja, Bluff. <laughs> bluf. Hier is de Zeeuwse kust van Bluff.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 Zijn ze waar de mensen onbewust zin in mosselgeest te krijgen en van eten slechts nog zwijgen als ze zat zijn en volgaan? Ah, dan weer rustig slapen gaan. De zinse kus, de kust. Waarin de onbewust in het duin is wel aangesproken. Waar de ketting is gebroken. En alles geven zijn verbaasd. Maar er is niets aan dat.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 I love a nightlife, yes I do It's so much fun And before you know it I have come to shine Sweetheart, it's been real But the deal is gone mm -hmm. The silence is like a spirit That picked my house to haunt But I know it's there So I'm nonchalant Yet deep inside I need And I want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 Thank it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 weer is het natuurlijk hartstikke mooi om een nazomerwandeling te gaan maken. En wel in het prachtige Amsterdamse Waterleiding Duinen organiseert het IVN Zuid-Kennemerland. In samenwerking met het Waternet morgen een nazomerwandeling. Tijdens deze wandeling staat de nazomercentraal en gaat dwars door de Amsterdamse Waterleiding Duinen op zoek naar verrassingen. Er zijn van alles en nog wat te bekijken. In ieder geval trek stevige schoenen aan en neem warme kleren mee en voldoende eten en te drinken. Het vertrekpunt is van als ouds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 Morgen, gewoon lekker weer voor deze excursie. Het is waar gebeurd. Er is een auto aangespoeld op het Zandvoerse strand. Daarover zometeen veel meer met Hans Stamberger. de disco klassieker van uh, eh Stewart en Nakowood uit eh uh,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 Water gelaten. En hij is met, uh, het heeft afgelopen week, heeft het natuurlijk uh, toch wel aardig gewaaid. Het ja, heeft niet ja, ja. echt storm maar aardig ja, een beetje, gewaaid. Een beetje, een beetje noordwestenwind. En het, nee, het was zuid. Het is nu noordwest ja. maar nu trouwens, staat het trouwens helemaal geen wind. Maar het was zuidwestenwind en de stroming is ook van noord naar zuid. Dus ja, ja. hij lag hier op het strand. En nu? en nu ja, ja, jullie jutten van alles uh, ja we jutten van verbijden. alles en we slaan van alles op en, uh, en ik yeah. moet zeggen ja uh, nou uh, ja je weet waarschijnlijk dus dat alles wat ge, gevonden wordt op het strand is van de strandvonder ja. en de burgemeester die heb ik ook gezien die was er als de kippen bij want die hoorde ons natuurlijk praten daarover en uh, de, uh, we twitterden rustig erop los. los er jij ook nou een beetje moeilijk maar goed, uh, <laughs> knap, ik, hoor, knap. Ik, ik heb een vrouw die dat doet dus okay. uh, maar goed en uh, die kwam meteen kijken die denkt Hey, een.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 het is, natuurlijk een, het is natuurlijk een actie. Oké, okay, okay. Het is natuurlijk een actie. Oh, dat had ik maar. Niet, dat had ik nog niet. Nee, dat, het is natuurlijk oh, een, het is is een promotie. motie. Als het zeg. Ja, goed dat ik het zeg. Maar er zijn ook 50 flesjes in zee uh, geworpen. Ja. met uh, kleine mini autootjes collectors' items ja. erin. En, dat is, uh, ja. en die autootjes die schijnen als collectors' item 750 euro per stuk te pakken. Dat geloof ik zeker. Dat geloof ik dus uh, ja, die komen eraan. Dus komend weekend op het uh, strand blijven. Nou, we blijven natuurlijk als, als Jutters speurend in de kijken, Maar ja, ik vertel dat natuurlijk nu op de radio. Ja, ja, dus is, ik denk dat de komende dagen dat er meer mensen gaan uh, lopen ja, kijken of ja. ze dit kunnen, kunnen bemachtigen. Ja. Geweldig. Vandaag en morgen een echte huizenmini in een vlees. Op voor de rotonde, op het strand bij het Juttersmuseum. Trouwens, het Juttersmuseum is natuurlijk vanmiddag en morgen gewoon open ja, voor maar. een bezoek. Dat is vanzelfsprekend. Dat neem je in één uh, route mee. natuurlijk. Zo door. is dat. Hartstikke leuk. Hans?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 Het was ten uh, CC en viel uh, de laf alweer de ene laatste plaats. Wat betreft het eerste uur van Zandvoort op zaterdag. Zo dadelijk zijn we er nog twee uur lang met heel veel lekkere muziek en informatie van Zandvoort in de regio. Graag tot zometeen.